De oppositie in Tunesië heeft voorzichtig positief gereageerd op toezeggingen van president Ben Ali. De belangrijkste oppositieleider van het land is blij met de toezeggingen, maar wacht nu op concrete maatregelen. Ben Ali zei gisteravond in een televisietoespraak dat hij niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2014. Ook riep hij het leger op om niet meer te schieten op demonstranten. Verder beloofde hij meer persvrijheid en een verlaging van de prijzen van levensmiddelen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 Het weer vooral in het midden van het land regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen tijdelijk wat droger... maar vanmiddag volgt opnieuw veel regen. Na het weekend wordt het geleidelijk kouder en droger. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er ongeveer 50 kilometer file... en dat is het normale beeld op vrijdagochtend. Er zijn twee files die opvallen, die leveren wat meer vertraging op... omdat daar ongelukken gebeurd zijn... Dat is het geval op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daardoor staat er tussen knopen Del en Culemborg 4 kilometer. En ook een file veroorzaakt door een aanrijding op de A12 staat die van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal, West en Driebergen 10 kilometer. Daar is nog steeds een rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan daarom maar het beste omrijden via Ede over de A30 en de A1.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. President van Tunesië lijkt te hebben toegegeven... aan de voortdurende protesterende bevolking. We horen zo van onze correspondent wat zijn toezeggingen waard zijn. Hier loopt de temperatuur vandaag op tot hier en daar wel 12 graden. De eerste sneeuwklokjes zijn op 14 januari. Dat is vandaag al waargenomen. En de vader van de supermarkt is niet meer. In zijn kasteel in Engeland is Albert Heijn overleden. Hij trad in 1949 op 22-jarige leeftijd in dienst... bij het bedrijf van zijn opa, die ook Albert Heijn heette. De jonge Heijn is in de jaren 50 verantwoordelijk... voor een revolutie in de kruidenierswinkels. Hij maakte van zelfbediening een succes. Het allerbelangrijkste verschil is natuurlijk... dat in dit winkeltje bijzonder weinig verpakte artikelen waren. Achter mij ziet u wat sunlight soap. Dat is eigenlijk uh, een van de weinige artikelen die zo omstreeks de eeuwwisseling uh, verpakt werden. Toen we met de eerste zelfbedieningswinkels begonnen in Nederland, maar waren ook ter wereld, moesten we natuurlijk wel gaan verpakken. Maar het gebeurde in de winkel zelf. En ik heb heel wat balen suiker afstaan wegen, 100 kilo. 27 jaar lang is Albert Heijn de baas van het supermarktconcern. Dat is van 1962 tot 1987. En in die tijd groeit de kruidenierswinkel uit tot een multinational. De naam van de onderneming verandert in Anholt En het wordt een van de grootste supermarktketens van de wereld. Topman bij Anholt en per 1 maart zelfs de bestuursvoorzitter Dick Boer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Boer, kent u Albert Heijn nog persoonlijk? Ja, ja zeker. Hoe, hoe komt dat? Was hij nog zo betrokken? Nou, hij was natuurlijk uh, heel erg betrokken. En uh, voordat we daarop ingaan, zou ik allereerst uh, tot de familie... Uh, uh, ja, toch met het grote verlies uh, uh, de condolences willen overbrengen. Nogmaals, uh, ook uh, via de radio, want uh, gisteravond hebben natuurlijk mevrouw Heijn ook zelf gesproken. Uh, maar natuurlijk, uh, ja, meneer Heijn was nog altijd zeer betrokken. Uh, tot, uh, tot zeker nog enkele maanden geleden ook nog uh, soms actief uh, als je hem belde dan had hij toch altijd wel weer een beeld over wat Albert Heijn uh, nog allemaal aan het doen was. En dat was denk ik wel heel, uh, ja, heel persoonlijk ook. belde hij zelf ook nog wel eens? Ja, ja, dat kon gerust gebeuren. Dat hij even belde. En dat hij iets gezien had op televisie, uh, wat hij heel belangrijk vond, uh, waar hij zijn mening even over wilde geven. Nou, en dat, dan kunt u een ja, voorbeeld dat, dat, geven? Nou, ik weet, uh, zelfs vorig jaar nog was er een moment dat er een, een, een programma over, op televisie was geweest over, uh, over een bepaalde artikelgroep, over verse vis. En uh, nou, dat hij vroeg van, hoe zit dat eigenlijk precies? Uh, en uh, was dat waar wat er uh, werd gezegd in het programma? Ja. En wat doen jullie daaraan? Nou, dat was gewoon, uh, ja, precies zoals, uh, zoals meneer Heijn is. Hmm. Zei u nog wel eens, dat moet je niet doen? Nou, nee hoor. Nee, dat was denk ik nee, helemaal niet meer. Dat was gewoon uh, denk ik, meer vanuit uh, zijn, uh, zijn gevoel, maar niet alleen zijn gevoel. Het was gewoon een kruidenier, uh, puur zang. En dan uh, ben je altijd behept met wat voor de klant van belang is. Waar kwam zijn gedrevenheid vandaan over dat ja, kruidenierschap? vandaan, als je is natuurlijk geboren bent in, in, in zo'n gezin, en dat was natuurlijk de derde generatie, en je maakt zo'n waanzinnige ontwikkeling mee, um, dat is iets denk ik waar je ja, mee behebt raakt, en mm. hij is dat natuurlijk... Uh... Ja, hij is begonnen in 1949 en uh, heeft dat gedaan tot, uh, ja, tot de laatste, 1997, toen hij commissaris af werd van Aal. Van maar hij heeft natuurlijk ja, gewoon zo lang voor dit bedrijf gestreden. Ja, dan zit die gedrevenheid erin. En vergeet ook niet, ja, dat is, uh, was zijn leven en, en zijn lust. Dat was waar hij uh, alles voor gedaan heeft, mm -hmm. voor de klant. En kon het ook in Engeland na zijn pensionering niet laten. Is daar ook nog weer een, een bistro begonnen, begrijp ik, een paar winkels. Ja, hij had op een gegeven moment natuurlijk een uh, ja, behoorlijke uh, behoorlijk ketentje daar. Weer een keten. Ja. voor je het weet is het weer een multinational. Maar zo is het niet gekomen. Nee, dat is waar. We kennen hem in 2003 natuurlijk als de nogal boze Albert Heijn. Toen hij in het boekhoudschandaal verzeild raakte. Hij zei toen, en we hebben die quote vanochtend ook nog even laten horen... Ik voelde me verneukt, zei hij over Kees van der Hoeven. Tekent het omdat hij die woorden gebruikte? Sorry? Tekent het hem vooral dat hij boos was daarover? Nou, kijk, ik denk natuurlijk, uh, Albert Heijn, op dat moment, als, uh, als je ziet wat, wat hij opgebouwd heeft, en op dat moment een, een dusdanig drama zich voltrekt rond het bedrijf. En hij zegt natuurlijk ook nog een keer... Uh, ja, gewoon uh, als, als, uh, als kleinzoon van de oprichter... toch uh, de laatste was die het bedrijf heeft gerund. Ja, dan voel je natuurlijk heel veel emotie in je opkomen. En ik denk dat uh, Albert Heijn in die zin uh, een man was... die zijn die hart liet spreken. En uh, ja, op zo'n moment uh, dit soort uitspraken ook wel deed. Mm. Kijk, ik denk dat uh, aan de andere kant ook... Uh, Albert ook wel weer de, de laatste jaren weer gezien heeft... hoe het, hoe het bedrijf weer in rustig terecht kwam. En uh, daarin ook... Uh, ja, ook wel weer de trots terugkreeg van, van iets wat hij natuurlijk gezaaid had... zelf in de jaren, uh, in, de, in, de, in de vorige eeuw. En ja, dan snap je natuurlijk ook wel en begrijp ik ook wel... dat je daar die emotie over hebt, dat is duidelijk. Aan de andere kant uh, maakte die Albert Heijn uh, tot ahold en een heel groot concern. Gaat dat samen met uh, zo gedetailleerd aandacht hebben voor de klant... en aan de andere kant een wereldwijd concern worden? Ja, ik denk dat dat iets is uh, als, je, als je, zoals uh, uh, Albert zichzelf natuurlijk ook omschreef... Ik ben een kruidenier, een kruidenier. Ik ben, ben elke dag bezig om datgene wat voor de klant goed is. En dat uiteindelijk als dat goed is voor de klant, dan ja, is dat ook goed voor het bedrijf. Als je die centraal zet, ja dan ontstaat er uiteindelijk ook een, een bedrijf wat de omvang uh, heeft gekregen, wat het, wat het toen kreeg onder zijn leiderschap. En vandaag de dag nog steeds een gerespecteerd internationaal retail concern is. Ja. Wat uh, merkt u vandaag, of merkt het, het concern vandaag van zijn overlijden? En misschien ook wel de supermarkt? Nou, kijk, we hebben natuurlijk uh, in, in, in, overal aandacht ervoor uh, in, in de winkels. Um, de mededelingen gaan natuurlijk vanochtend allemaal uit naar de winkels. We hebben een, uh, een site, die, uh, een internetsite, die vanaf negen uh, uur uh, open is voor iedereen. Uh, Condriants die... Uh, kunnen worden geregistreerd. We gaan ja, activiteiten, een aantal dingen doen natuurlijk. Dus best stilstaan op het hoofdkantoor, in andere locaties. Uh, de vlaggenhalf stok natuurlijk op ons hoofdkantoor en op andere locaties. Uh, we zullen er zeker gepast aandacht aan geven. Aan de andere kant is natuurlijk meneer Heijn ook iemand die uh, de realist zichzelf en de optimist zichzelf altijd was. Uh, ja, we moeten wel door. En uh, dat, is, uh, dat zullen we op een gepaste manier denk ik de komende dagen doen. Uh, zonder dat we uh, zeker niet vergeten dat uh deze kleinzoon van de oprichter heel veel betekend heeft voor ons bedrijf. En u gaat dat ook per 1 maart doen. Dan neemt u het stokje over. U wordt bestuursvoorzitter. Gaat u Aholt um, in de geest van Albert Heijn leiden? Nou, ik denk dat ik dat zeker met Albert Heijn zelf uh, de afgelopen tien jaar heb kunnen doen. En kunnen bewijzen dat ik dat doe in de geest van, uh, van Albert Heijn. En ik zal dat zeker vervolgen ook in mijn nieuwe rol uh, vanaf 1 maart. Dank voor uw woorden over Albert Heijn-Dikboer, topman bij Ahot. En ik zei het al, per 1 maart, bestuursvoorzitter daar. Bijna kwart voor acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. Een kniebuiging van de Tunesische president, Ben Ali na de heftige rellen van de laatste dagen. Hij zal zich niet verkiesbaar stellen meer bij de verkiezingen van 2014... zo liet hij gisteravond weten op televisie. midden oosten oostercorrespondent Nicole Fever. Nicole, zal deze toezegging de Tunesiërs kunnen kalmeren? Ja, dat wordt afwachten wat ze zullen doen, of ze hiermee genoegen nemen... of dat ze toch eigenlijk willen dat deze leider direct gaat vertrekken. Voor vandaag stond al hele staking gepland. Het is niet duidelijk of het doorgaat, maar in ieder geval was het wel ontzettend opmerkelijk. Gisteren die persconferentie, hij sprak in het Tunesische dialect... dus verstaanbaar voor iedereen, dat heeft hij daarvoor nog niet gedaan. En hij zei niet alleen, ik stel me niet meer verkiesbaar... In 2014. Maar hij zei ook: ik zal uh, de prijzen van een aantal belangrijke voedingsmiddelen verlagen. Ik sta ervoor in dat vuurwapens niet meer worden ingezet tegen de betogers. En wat hij ook zei, ik zal de media meer ruimte geven. Nou, eerder heeft hij uh, een minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Een bevelhebber. Dus ja, enorme toezegging en een enorme prestatie van die demonstranten. die in het eerst, uh, voor het eerst in de moderne geschiedenis van Tunesië de straat op gaan. En uh, ja, dit toch voor elkaar krijgen. Ja, maar Nicole, nou hebben wij de afgelopen dagen veel geleerd over Tunesië. En um, vooral ook dat Ben Ali niet bekend staat. Als een grote democraat kunnen we hem vertrouwen als hij dit soort dingen zegt? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Die man die regeert al 23 jaar. Met de harde hand. En ja, een uur nadat hij zijn persconferentie uh, heeft gegeven... vielen er uh, bij een demonstratie in een dorp drie doden. Dus een mensen mensen hebben zoiets van... nou, eerst zien, dan geloven. Hij is altijd keihard opgetreden. En of dat nu uh, niet doorgaat. Hij zei ook over het gebruik van vuurwapens. Ja, tenzij er het, het sprake is van zelfverdediging. Dus ik denk dat heel veel mensen het afwachten. Kijk, gisteravond gingen mensen de straat op, vannacht ook om deze overwinning te vieren. Maar of het nu echt afgelopen is en of mensen hiermee genoegen nemen... Ja, en of hij zich aan zijn beloften houdt en bijvoorbeeld voor banen gaan zorgen... als dat zo makkelijk is om dat nu te doen, waarom heeft hij dat dan niet eerder gedaan? Ja, dat, dat is ook wel wachten. Ja, het, het is wachten op inderdaad de reactie van de straat. Maar zijn er sowieso, het gaat wat lastig, vanuit Tunesië reacties al op te tekenen? Er zijn een paar uh, oppositieleiders die hebben gereageerd... En ja, die zijn wel uh, positief. Die zeggen dit is heel onverwachts. Dit is een uh, behoorlijke toezegging. Maar ook die zijn voorzichtig optimistisch. He, die willen toch afwachten wat er nu gaat gebeuren. Opmerkelijk is ook dat een, een, een uh, lid van een linkse partij... die zei, ja, als de straat aandringt op het aftreden van Ben Ali op dit moment... dat zou ook gevaarlijk kunnen zijn voor Tunesië. Want dan zit je natuurlijk met een enorme machtsvaking... en wat gebeurt er dan? De oppositie is zo onderdrukt de afgelopen jaren... dat hij niet heel erg sterk is. Dus wie gaat het land dan uh, uh, uh, besturen? Ja, en wat doet het leger dan? Dus ja, een heleboel onzekerheden vandaag... en uh, afwachten hoe het verder gaat. midden oosten correspondent Nicole Lefever over de toestand in Tunesië. De thermometer buiten geeft vandaag en ook de komende dagen zo rond de 11 à 12 gaande aan. Dat is wel heel erg warm voor half januari. Nou, de natuur vindt dat ook met alle gevolgen van dien. Hoort u zo meer over. Eerst naar Helene de Geest. Helene, hoe is het op de weg? Nou, er staat uh, 50 kilometer file, dus dat is eigenlijk helemaal niets bijzonders voor vrijdagochtend. De meeste files die leveren ook niet al te veel vertraging op, maar er zijn een paar ongelukken gebeurd en daar is de vertraging wel wat langer. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam... bij Hoog Made een file van 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht door een aanrijding. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht... 10 tussen Veenendaal West en Driebergen. In het zuiden van het land gebeurde ook een ongeluk... op de A58 van Breda naar Tilburg. Daardoor staat er bij knooppunt de Baars 3 kilometer file. Daar is ook een rijstrook dicht. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht... Die is helemaal dicht bij de Swalmen-tunnel. Er is daar een te hoge vrachtwagen doorheen gegaan. Maar waarschijnlijk gaat het allemaal niet zo lang duren daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Nou, met de toezeggingen van de Tunesische president... is het niet gelijk rustig geworden. U hoorde Nicole Lefeva dat ook al zeggen. Zo'n 200 toeristen zijn hals over kop teruggekomen vanuit Tunesië. Vanwege de onlusten was het daar al lang niet meer veilig voor ze. De Noord-Afrikaanse staat. Hun toestel landde even na middernacht op Schiphol. Familie en vrienden stonden met hun neus... tegen de ruit van de ontvangsthal te wachten. Verslaggever John Sabach... Was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 Ja, toen ze gisteravond belde al, dat ze zeiden van uh, op een uur autoafstand uh, is het hommelers. En vanochtend was het in Hammermet ook al hommelers, dus ze zegt naar huis en snel. Ze wilde ook graag. Ja, tuurlijk, daar uh, dat doe je niks tegen. Opgesloten in hotel is het ook niet, is dus geen vakantie. Dus uh, gauw terug, en nou dat is uh, toch wel gelukt hè. Dat Nog een paar was... minuutjes wachten en dan komen ze eruit. Ja, dan gaan we hollen. En dan gewoon spreken met elkaar. Ja.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 Mark Hamer is vanochtend in het land van Maas en Waal. Dat kan natuurlijk maar over één ding gaan: de stand van het water. Mark, waar ben je nu? Ja, ik sta langs de Waal en ik hoorde je daar straks klagen over te weinig uh, geluid over water. Nou, <laughs> hier heb je het. Ik heb het hoor, watervallen van Schaffhausen, eat your heart out. Uh, ik weet niet eens waar ik eigenlijk precies sta. Ik ben hier met Mark Rademaker, hij is adviseur van de waterkering bij het waterschap, waterschap Rivierenland. Uh, waar staan we nu eigenlijk precies? We staan uh, ergens uh, op de dijk, uh, of aan de voet van de dijk. In, uh, tussen Wamel en Dreumel, in dezelfde dijk, uh, dijkring 41, land van Maas en Waal. En als ik naar nou de overkant kijk, dan zie ik daar een dorpje of een stadje met een kerktoren. Wat is dat? Dat is Tiel. Dat is Tiel. Ja. Aan de overkant van Tiel bij het water. Uh, ja, we kijken uit over de uiterwaarden. Is dit normaal, hè? Dit zijn normaal uiterwaarden, ja. Maar het staat helemaal onder water, passages uh, uh, rechts van ons, uh, nou ja, de, de wortels, de, de half van de helft, nou, een kwart van de bomen, zo beetje staat, uh, staat onder water hier links. Is ook normaal gesproken een weiland? Ja, dat is een uh, weiland en het is een plassengebied hier. En uh, we zien hier uh, de zogenaamde molenkade, zo noemen we dat, uh, dat dijkje, een stukje zomerkade wat uh, met donderend geweld uh, overloopt... Uh, ten gevolge van het uh, Waalwater wat er overheen gaat. Ja, normaal gesproken, dus waar, waar, want we zien inderdaad een, een soort waterval hier... normaal gesproken is dit gewoon een dijkje? Ja, het is gewoon een Ja. Nou kijk ik even naar de Grote Dijk. Uh, nou, die heeft nog geen probleem, hè? Nee, die Grote Dijk heeft uh, geen probleem. Wat dat betreft is er, uh, nog zeker, uh, hebben we nog zeker een speling uh, van een meter of drie... Dus uh, we kunnen voorlopig, oh. uh, voorlopig kunnen we vooruit. Maar er is, nu, er, is, er is nog een ander probleem. En daarvoor lopen we even de dijk op. Uh, als ik even om me heen kijk... er zitten ook allemaal stukken houtziek liggen eromheen. Hier. Is dat ook een probleem? Ja, dat kan een probleem zijn. Uh, het hout dat drijft uh, ten gevolge van het stijgende water op... uit, uh, uit uh, de bossen die uh, hier in de Uiterwaarden staan. En uh, vaak de oude stammen uh, die komen tegen de dijk aan te liggen en uh, kunnen de dijk, uh, uh, de dijk beschadigen. En zou u eigenlijk dat hout weg moeten halen, of niet? Ja, dat doen we ook. Zeker als het uh, veel hout is, dan uh, wordt dat met een kraantje wordt het weggehaald. Oké, okay, we staan inmiddels bovenop de dijk. En dan uh, zie ik inmiddels, uh, bij, uh, terwijl het licht aan het worden is... kan ik de huizen tenminste ook zien. Ik zie wat huizen staan, wat boerderijen. En hier is ook een probleem. Ja. Dit is een, een, een stukje poldergebied wat uh, over het algemeen bijzonder nat is. Daarachter de, de boomgaard uh, daar staan ook uh, nu al plassen. En zeker als het water nog wat meer stijgt... dan uh, gaat het water onder de dijk door en komt uh, Binnendijks in de polder te staan. Ja, maar legt u, legt u even uit, het, het water gaat onder de dijk door. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, het water gaat onder de dijk door... Uh, in de ondergrond uh, waar de dijk opgebouwd is, uh, zitten lagen. Die, uh, dat zijn kleilagen, dat zijn zandlagen. Het is een, een, een mix van dat soort lagen. Kleilagen houden het water tegen, zandlagen, daar gaat het water doorheen. En dat gebeurt hier dus ook. Uh, we bouwen de dijk alleen zo dat uh, het water wat onder die dijk doorgaat... Uh, uh, de ondergrond van de dijk niet kan beschadigen. Okay. Dat is de bedoeling. Maar, ik, ik zie daar die plassen. Het kan wel lastig zijn voor de mensen die hier zitten. Ja, het blijft dus nat binnen Dijks. Daar is niks aan te doen. Je kunt de ondergrond van, uh, van Nederland niet veranderen. Je kunt, uh... Maar extreem nat. Dus uh, met mensen, de kelders, uh, dat wordt we wel eens lastig. Ik zie, die, ik zie daar die huizen. Ik wil wel eens weten waar die mensen de last van hebben. We gaan zo eens even aanbellen. Dat lijkt me een heel goed idee. Nou, Dan kunnen ze we... dus het zelf vragen. Ja, precies. Dat, dat doen we zometeen verderop in de uitzending. Tot straks. Ja, Hoogwater, hoge rivierstand door smeltende sneeuw, 12 graden misschien wel vandaag hier en daar. Bioloog aan de Universiteit van Wageningen en voorzitter van de Natuurkalender Arnold van Vliet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het plantengedrag in combinatie met ons klimaat al bij sinds 2001. Hoe, hoe uitzicht dat in de natuur, deze temperaturen? Nou, we hebben natuurlijk een, een behoorlijke tijdstent stil gehad, om het maar zo te zeggen, door die uh, hele koude decembermaand. En nu die temperaturen boven, uh, flink boven de nul komen, zie je wel wat beweging ontstaan. Um, bij de amfibieën, een aantal, het is nu vochtig natuurlijk, daar hebben we het ook al over gehad. maar Een um, aantal van die amfibieën, groene kikkers, bruine kikkers, die worden op een aantal plekken al gemeld. Dus die denken van, hé, hey, uh, dit zijn uh, voorjaarsomstandigheden. Ja, en dat is vroeg voor 14 januari. Ja, die, uh, normaal gesproken horen ze natuurlijk nog in uh, rust te zijn. Um, het is trouwens niet uitzonderlijk dat we nu zo een tijd zo uh, een paar dagen hoge temperaturen hebben. hoor. Dus uh, ik verwacht ook wel dat zeker nu volgende week weer die temperatuur omlaag gaat, dat de boel gewoon weer in rusten gaat. Uh, maar je ziet al wel uh, een aantal vlinders wakker worden, daar moet het wel op de zon gaan schijnen. Uh, en een aantal planten komen in, uh, in bloei, zoals bijvoorbeeld uh, de elzen op dit moment. En dat is dan weer vervelend voor een aantal patiënten uh, die last hebben van hooikoorts. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is dan ook wel erg vroeg hè, voor de tijd van het jaar. Nou, eigenlijk niet. Niet? ook. Oh. Dit zijn, dit zijn de, de buitenlandse elzen die we hier hebben aangeplant uit de Caucasus. En die uh, bloeien, die kunnen al rond uh, ja, halverwege december in bloei komen. Oké. Okay. En die zijn eigenlijk nu laat voor de tijd van het jaar. We verwachten wel dat de normale in Nederland uh, voorkomende elzen, dat die weer wat vroeger zijn. Dus het is wat... Uh, uh, wat gemixt, zeg maar, de reacties op dit moment. En gaan er ook uh, bloemen bloeien, denkt u? Uh, nou ja. Die Elze katjes dan, dat zijn niet echt de bloemen die mensen in gedachten hebben. En we zien al wel wat meldingen van uh, eerste sneeuwklokjes. Maar dat zijn ook dan weer de buitenlandse sneeuwklokjes die uh, gewend zijn om vroeger in het jaar te bloeien. Ah, de Nederlandse sneeuwklokjes die blijven nog onder de grond Daar moeten we echt nog wel eventjes op wachten. Ja. Mm, jammer. Ja, want het gevoel, de hang naar de lente is er wel, hè? Maar ja, dat krijg je wel. En dat heb ik zelf ook als je nu buiten stapt. Een beetje een zwoel gevoel van uh, heerlijke hogere temperaturen. Heerlijk, ja. Het is jammer dan dat het regent. Ja. <laughs> Korte broek nog niet uit de kast gehaald. Maar goed, uh, die kikkers en die uh, vlinders, wat u net al zei, zijn die straks de pineut dan als het weer gaat vriezen? Nou, over het algemeen, daar uh, zullen we best een aantal uh, het lastig gaan krijgen. Uh, al kunnen amfibieën wel wat uh, aan vorst uh, verdragen of koude omstandigheden. Maar als we op tijd weer een, een, uh, een rustig plekje, een beschut plekje vinden, dan zou het kunnen. Maar de afgelopen jaren hebben we wel gezien dat met name hele hoge temperaturen vroeg in het jaar wel sterfte kan veroorzaken. En ook negatieve invloed kan hebben op bijvoorbeeld dagbouwogen. Uh, vinders die van oorsprong ook in Nederland uh, voorkomen. Hm. Uh, dus dat is even afwachten hoe de winter zich verder ontwikkelt. Ja, en, en u zegt dan is het afwachten of ze een plekje kunnen vinden. Want hoe gaat dat dan? Dan, moeten ze, dan komen ze uit hun, hun holletjes, ik, ik, ik noem maar iets, en ja, moeten ja. dan op zoek naar een, een nieuwe of een nieuwe maak. Nou, in houtstapel zitten ze uh, ja, gewoon weggestopt in, in boomholtes. Uh, en daar moeten ze dan uh, op tijd uh, weer in terug uh, gaan. Maar het kan zijn dat ze te vroeg geactiveerd worden. En als het echt lang aanhoudt, dan, dan kan dat een aardige consequentie hebben. Ik denk dat nu nog de overgrote deel van uh, de vlinderpopulatie... die al vroeg wakker kunnen worden, dat die gewoon nog uh, in rusten zijn. Oké. Okay. We wachten alles rustig af. Prima. Arnold van Vliet, dank. Bioloog aan de Universiteit van Wageningen... en voorzitter van de Natuurkalender.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 Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Topondernemer, voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar bovenal kruidenier met liefde voor het vak. Zo wordt Albert Heijn omschreven. Gisteren overleed hij de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Hij was een innovatief man, zegt supermarktdeskundige Griefink. Ook in zijn tijd is bij Albert Heijn de, in de volksmond ontstaan. Albert Heijn noemde zich de king of food. Hij heeft ook gezorgd dat Nederlanders heel anders gingen eten. Hij was de eerste die... Niet helemaal de eerste persoon, maar wel de eerste... die zelfbediening grootschalig in Nederland heeft uh, gebracht... zodat ze zelf je boodschappen kon doen, dat je zelf kan uitzoeken. Daar had hij een oog voor. De ontvoering van zijn broer Gerrit-Jan Heijn in 1987... is een dieptepunt in het leven van Albert Heijn. Half jaar na de ontvoering wordt Gerrit-Jan doodgevonden... in de bossen bij Doorwerth. Zijn broer was nog elke dag in zijn gedachten. Gerrit-Jan was een, uh, een heel gezellige vent. Misschien mensen die hem niet zo goed gekend hebben... We zijn daar een beetje verbaasd als ik dat zeg. Ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik op een gegeven moment denk, oh ja, ja, ja. Albert Heijn overleed op zijn landgoed in Engeland, waar hij de laatste jaren woonde. Hij was 83. Vannacht is bij de afsluitdijk in Friesland een auto te water gereden. De bestuurder reed bij Kornwerderzand met hoge snelheid door de slagbomen. Die zaten dicht omdat de brug open stond. De bestuurder is overleden na de val van 7 meter. Verder waren er geen inzittenden. De politie raadt automobilisten aan de A7 richting Noord-Holland te mijden... want de weg is nog altijd afgesloten. President Ben Ali is dat van Tunesië. Hij heeft allerlei beloftes gedaan aan de bevolking... om de onrust te sussen in zijn land. Hij beloofde meer persvrijheid, het verlagen van de prijzen van levensmiddelen. En ook zei hij niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen in 2014...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 De waterstanden van de Roer en de Maas in Limburg zorgen voor onrust. Bij Itteren en Borgharen dreigen de wegen weer onder te lopen. Bewoners moeten in elk geval hun auto's alvast naar een hoger gelegen parkeerplaats brengen. Maar ook het water in de Roer stijgt. De burgemeester van Roerdalen maakt zich niet zo'n grote zorgen. De waarschuwing dat het een stukje hoger zou zijn dan afgelopen weekend... ja, dat was wel nieuws. En het water komt ook erg snel... Um, verrassing of niet, mensen zijn altijd wel voorbereid op hoog water hier in Roerdalen. Stukje hoger dus, maar het water komt de dijkjes nog niet over. Zo merkte de verslaggever van de regionale omroep L1. De roer staat erg hoog. Um, je ziet wel hier in heb je een soort van dijkje, een, een natuurlijk dijkje met gras. En ja, daar staat toch wel een flink stuk onder nog. Dus voordat het daar over kan, moet het echt wel ja, zo'n halve meter nog stijgen. En ik geloof niet dat dat uh, de verwachting is.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 Zondag lijkt een droge dag te worden, maar maandag volgt er weer wat regen. Vanaf woensdag wordt het kouder, met overdag een graad of vier... en s'nachts een graadje vorst. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar ruim 100 kilometer file... en dat is meer dan anders op vrijdagochtend. Dat is te wijten aan een flink aantal ongelukken... zoals bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat daardoor tussen Leidschendam en Hoogmade 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht bij hoogmade. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, 6 kilometer bij Driebergen door een aanrijding. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is op de Moordijkbrug één rijstrook dicht. Daar ligt namelijk een ijzeren plaat op de weg en daar zijn verschillende auto's overheen gereden. Uiteraard levert dat file op, 4 kilometer voorknopend klaar voor polder. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, 2 kilometer bij de Afrit Hoenderlo. Daar staat een vrachtwagen met pech die blokkeert de rechte rijstrook.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 Goedemorgen, zeven minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Door de opstand van de laatste weken wordt een beetje duidelijk... onder welk regime de Tunesiërs leven. Wikileaks, ziet er ook zijn steentje aan bij. De organisatie bracht een aantal diplomatieke berichten naar buiten. Ze komen van de Amerikaanse ambassadeur in Tunesië. Kokolijn volgt voor ons de documentenstroom die Wikileaks publiceert. Goedemorgen. Um, die uh, cables over Tunesië, wat staat daarin? Ja, die komen uit december inderdaad. Een maand dat we ons nog niet zo heel erg voor Tunesië interesseerden. Maar als je ze er nu bij pakt... dan begrijp je wel waarom de rellen van vandaag niet uit de lucht komen vallen. Er staat een heel bloemrijke taal opgeschreven door de Amerikaanse ambassadeur... die zijn klassieke trouwens heel goed kent... wat er allemaal gebeurt in dat land. En dat zijn allemaal leaks uit 2007, 2008, 2009. Dus het is echt niet van vandaag. This land is my land, this land is your land. Dat slaat op de grote transacties... In, in grond, heel dubieus vaak, de sky is the limit. ander hoofdstukje uit zo'n boodschap gaat over de corruptie. Als Tunesiërs praten over, of klagen over de inflatie... dan hebben ze het niet over brood of, of, of auto's die duurder worden... maar dan praten ze over de, de omkooptarieven die ze moeten betalen... op kruispunten, bij verkeersopstoppingen of bij de douane. Show me your money, the elephant in the room. Dat is dan weer een aanduiding voor de corruptie... die de Tunesische economie volledig uh, lam legt. Het staat allemaal beschreven in die kabels. Nou, we zagen ook iets over all in the family. Dat slaat dan weer zeker op de familie van de president Ben Ali. Kan ik me zo voorstellen. Ja, het slaat op de president Ben Ali. En vooral eigenlijk nog op zijn vrouw Leila Ben Ali. Die weer een telg is uit een hele uitgebreide familie. Die Trabelsis. Nou, de Amerikaanse ambassadeur leeft zich werkelijk uit... in beschrijvingen van die wijdvertakte familie. Een lompe, opzichtige gedrag. Alles draait werkelijk om deze familie. Ze verdelen letterlijk bijna Tunesië... Rondom Tunis is het Ben Ali die alles voor het zeggen heeft. Verder aan de kust in het zuiden, meer die familie van de, de Trabelsis. Allerlei voorbeelden: autofabrieken, land, luchtvaartmaatschappijen, vastgoed, commerciële radiostations, hotels. Je komt ze overal weer tegen. En als je zaken doet in Tunesië, moet je maar gewoon zorgen dat je iemand van die familie trouwt of heel goed kent, want dat scheelt een stuk. Ja. Uh, de ambassadeur ja, die kan er zelf ook over meepraten. Want hij zegt, naast mij uh, verrijst ook weer een villa van een van die mensen. En dat ziet hij met allerlei verbazing uh, Slaat hij dat gade. Ja. Show me the money. Gaat vast over alke, allerlei andere duistere geldstromen. Dat gaat over, uh, over het smeergeld, de corruptie. Uh, ja, corruptie op straat en corruptie in het groot. Corruptie op straat, dat zijn de overheidsbaantjes. Je kinderen naar een betere school willen krijgen. De verkeersboetes... Uh, dat is de kleine, maar de, de, de zeer uh, ja, irritante corruptie die hij beschrijft. En de grote corruptie, dat is dat je, nou, zoals gezegd, geen zaken kunt doen in het land zonder dat je uh, de juiste weg weet. Ja, en dat is ook wat je zegt, Ko. Uh, uh, het valt te verklaren, die onrust nu. Uh, als je leest hoe grote corruptie is in, in die stukken van, uh, van deze... Ja, de elephant in the room, uh, hij zegt, je uh, kunt je eigenlijk helemaal geen zaken doen. Dit is ook de reden waarom veel Tunesiërs bang zijn om te investeren. Want ze weten dat ze altijd weer een van die familieleden tegenkomen die hun deel opeisen. Ze beleggen hun geld liever op een andere manier in vastgoed. En dat is eigenlijk een indicatie uh, voor hoe slecht het in een land is. Uh, wordt er veel in stenen belegd, dan weet je bijna zeker dat het uh, iets met corruptie te maken heeft. Omdat alle andere vormen, die gaan je geld kosten. Okay. Goed, dankjewel. Kalkolijn, volgt voor ons de documentenstroom die Wikileaks publiceert. Steeds vaker zijn de VN-militairen in Ivoorkust het mikpunt van geweld. Militante aanhangers van president Bagbo en zijn tegenstander Watada... staan niet meer alleen elkaar nog naar het leven, maar hebben het nu ook gemunt op de blauwhelmen. Die proberen de partijen in het conflict uit elkaar te houden einde van het conflict is ook nog niet in zicht. President Bakbo, die de verkiezingen verloor... weigert nog altijd plaats te maken voor Watara, Een joelende menigte danst op de motorkap van een uitgebrande wagen van de VN. Blauwhelmen, die in een kolonne langsrijden, kijken zwijgend toe.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 De vraag is, hoort dat bij ons mandaat? It's a, it's a in de VN-troepen worden geplaagd door besluiteloosheid... en kunnen geen einde maken aan het geweld. Ook de politie, die aan de kant staat van Bakpo, wordt belaagd. De chaos in hun land benauwt de burgers. We zien de mensen die meuren. Dat zijn de twee korte. Als de mensen meuren, dat is niet echt. Dat zijn de korte presidentieel, de korte golfhotel...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 De mensen in die wachten de gebeurtenissen in angst af. Het is geen oorlog, maar vrede is er even min, zegt een oude man. Dit is een situatie van niet pei niet guerre. Absoluut moet de pei revienen. De twee partijen zijn en de in het En vrede is juist wat dit land zo nodig heeft. Een iets te fanatieke spion heeft de Britse justitie in verlegenheid gebracht. Onze correspondent Arjen van der Horst heeft de details straks voor u. is naar Helene Geest. Vertel Helene. Het is druk voor vrijdagochtend. Er staat in totaal inmiddels 120 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan een flink aantal ongelukken. Op de A4 bijvoorbeeld, daar gebeurde een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam... bij Zoetewoude Rijndijk. Hoewel alle rijstroken vrij zijn, staat er wel een lange file van 9 kilometer... tussen Leidsendam en Zoeterwoude. Op de A16 van Rotterdam naar Breda ligt bij knooppunt Klaverpolder... een ijzeren plaat op de weg. De rechte rijstrook is dicht, daarachter staat 8 kilometer... Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat een vrachtwagen met een lekke band bij de Afrit Hoenderloo, waardoor de rechte rijstrook dicht is en dat levert ook 2 kilometer op. Ook op de A50 van Arnhem naar Os, 6 kilometer tussen Rinkem en Knoppen, Valburg door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En eh, tot slot een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Daardoor staat er tussen Geelze en Knoppen de Baars 10 kilometer. Ook daar is een rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het nietige Litouwen maakte zich precies twintig jaar geleden... los van de immens grote Sovjet-Unie Sovjet destijds en ging alleen verder. In de laatste reportage in een serie van drie over Litouwen... staat de vraag centraal of de mensen daar nu beter of juist slechter af zijn.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 Dit is een organisatie die geleid wordt door de kerk. Het doet de staat ook wat om mensen eten te geven.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 Maar tegelijkertijd vanuit een economisch perspectief is het inderdaad zo dat deze mensen slechter af zijn. Litouwen is 20 jaar onafhankelijk, onafhankelijk van destijds de Sovjet-Unie geworden. U hoorde een reportage van correspondent Kisha Heksten. Door naar Groot-Brittannië. Het is uh, 9 minuten voor 9. Luister naar het NOS Radio 1 Want We zouden nog een, een verhaal vertellen over uh, Britse spionnen. Engeland en spionnen klinkt als een James Bond film. Nou, dat is het niet. Een Britse spion heeft justitie en politie namelijk flink in de problemen gebracht. Arjan van der Horst in Londen. Arjan, wat is er gebeurd? Ja, dit gaat om een agent van de Londense politie... die uh, de afgelopen jaren heel diep infiltreerde in de Britse milieubeweging. Hij uh, ging heel erg verder in om zich uh, geloofwaardig te maken. Liet hij liet zijn haar groeien, ging oorbellen dragen... liet zich ook helemaal vol tatoeëren. kreeg ook een nieuwe identiteit uh, van, de, van de politie... compleet met vals paspoort en een nieuwe naam. Ja, en Zo infiltreerde hij uh, zeven jaar lang in de milieubeweging... totdat... Uh, Medeactivisten uh, Arwaan kregen. Ze uh, ontdekten zijn ware identiteit. Ja, en die confronteerden hem daarmee. Nou, sindsdien heeft hij spijt gekregen van uh, zijn acties. En sterker nog, hij is overgelopen uh, naar de milieubeweging. Ja, en dat dat deze week bijvoorbeeld meteen consequenties... Uh, voor een rechtszaak die tegen zes milieuactivisten liep... die deze week zou beginnen. Ja, deze groep had volgens uh, het Britse OM o o o M een uh, energiecentrale willen bezetten. Maar liet ja, liep meteen de hele zaak vallen... Uh, toen duidelijk werd dat deze politieman zou getuigen... En wel in het voordeel van de verdachte. Nou, typisch gevalletje van opgaan in je werk. Maar brengt dit andere operaties in gevaar? Ja, want het heeft er niet alleen voor gezorgd dat deze rechtszaak uh, niet meer doorgaat. maar heeft bijvoorbeeld ook. Uh, deze agent heeft ook de identiteit van een andere uh, politiespion onthuld tegenover zijn medeactivisten. Ja, en daar maakt de politie zich nu uh, erg zorgen over. Is op zoek naar deze tweede infiltrant. Ja, en de politie is bang dat haar veiligheid nu in gevaar is gekomen en de hele operatie natuurlijk. Mm, um, Brit, we hebben nogal een reputatie hè? als het gaat om geheime diensten. Komt dit nou vaker voor, zoiets? Ja, we weten uh, dat niet alleen geheime diensten spionnen heeft. maar ook de politie. Die hebben een speciale eenheid. Uh, die uh, agenten gebruikt voor infiltraties. Doorgaans uh, gaat dat om infiltraties. in, uh, in criminele organisaties. Uh, ook weten we dat de politie. Uh, bijvoorbeeld in extreme milieugroepen infiltreren... die geweld plegen, zoals bijvoorbeeld uh, het Animal Liberation Front. Maar wat we eigenlijk niet wisten... was in welke mate de politie ook spionnen gebruikt... Ja, tegen groepen die heel wat onschuldiger zijn. Want ja, het blijkt dat deze politieman zich vooral begaf... onder groepen die zich ja, voornamelijk bezighielden met vreedzame protesten... zich hooguit misschien schuldig maakten aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, en dat roept allerlei vragen op natuurlijk... Want uh, uit de verklaringen van de agent blijkt... Uh, dat, hij zich niet alleen, dat hij niet alleen meedeed aan de protesten... maar dat hij ook heel actief uh, meedeed aan de voorbereiding daarvan... en aan allerlei acties... Uh, zou hij zich daarmee uh, schuldig hebben gemaakt aan uitlokking bijvoorbeeld? Uh, vragen ook uh, dus over hoe ver de politie uh, mag gaan met dit soort acties. Ja, en kan de politie ook dit geld niet beter besteden? Lastige vragen die de Britse politie en justitie nu moeten beantwoorden. Oké, okay. Arjen van der Horst, dankjewel. Bijna vijf voor negen. Hoogste tijd voor de wekelijkse column van onze cultuurspion Jeroen Willeit.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 Zonder succes. Bij terugkeer naar Nederland bieden ze een prachtig land achter. Cultuurcolumn van Jeroen Wielaert hoorde u. Na 9 uur in het NOS Radio 1 Journaal staan we nog stil bij het overlijden van Albert Heijn. We praten met Jan-Michiel Hessels, andere retailman, ooit topman van Fendex KBB. En onderzoekers van de TU Twente namen het Nederlands onderwijs onder de loep. En wat blijkt? Het is niet zo slecht als steeds wordt gezegd.